7 uur, Joris Stubinitski met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat veel bouwprojecten die nu stil liggen weer kunnen worden opgestart. Want de norm voor PFAS in de grond wordt versoepeld. PFAS zijn giftige stoffen die niet afbreekbaar zijn, zoals teflon van teflonpannen. Nu mag er geen grond worden verplaatst als er meer dan 0,1 microgram PFAS per kilo bouwgrond in de bodem zit. Dat wordt 0,8, bevestigen Haagse bronnen. Ingewijden gaan ervan uit dat driekwart van de bouwprojecten die nu stilliggen weer door kan. Dertig slachtoffers en nabestaanden van Nederlandse bombardementen in Irak willen compensatie van de Nederlandse staat. Dat zegt hun advocaat Liesbeth Zegveld. Ze wil onder meer weten wat Nederland deed om burgerslachtoffers te voorkomen. Het gaat om bombardementen in de plaatsen Hawija en Mosul. Modewinkelketen Witteveen is weer failliet, net als twee jaar geleden. Toen maakte het bedrijf een doorstart en volgens de curator wordt nu bekeken of dat opnieuw mogelijk is. Witteveen heeft 30 winkels voor damesmode en er werken 150 mensen. In voetbalstadions komen slimme camera's om racisme te bestrijden. Dat heeft het kabinet met de KNVB afgesproken. Volgens minister Bruins bestaan er systemen die ook kunnen registreren wat er precies wordt gezegd. De minister denkt ook aan een app waarmee mensen anoniem racistische uitingen kunnen melden. Eind januari moet er een plan klaar liggen tegen racisme op en rond de voetbalvelden. Nederland krijgt over twee jaar een Algemene Voedselkeuze-logo. Het heeft vijf letters en kleuren en het lijkt op een energielabel. Dat moet het makkelijker maken om producten met elkaar te vergelijken. De groene A in het logo staat voor het artikel met de meeste voedingsstoffen... en de donker oranje E met de minste. Het weer, vanavond trekken de buien het land uit en vannacht klaart het op. De temperatuur daalt tot ongeveer 6 graden. Morgen periode met zon, vooral in de kustprovincies nog een enkele bui. Het wordt morgen maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arnoud Broekhuis van de ANWB. De avondspits loopt op zijn eind, maar er staat nog wel 70 kilometer file in de regio. Onder andere op de A1 richting Amersfoort bij Muidenberg 8 kilometer. En richting Amsterdam voor het knooppunt Watergasmeer 4 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam voor het knooppunt Holendrecht staat 5 kilometer. En op de A9 richting Alkmaar bij Alsmeer 15 kilometer en het kost je een half uur. Diezelfde A9 richting Amstelveen staat tussen Battenvordorp en Amstelveen 3 kilometer en dat kost je een kwartier. Op de A10, de ringweg Amsterdam, staat tussen de Afrit-Wateraarsmeer en het knooppunt de Nieuwe Meer 7 kilometer, kost je een half uur extra. En bij de Koentunnel vanaf de Afrit-Volendam staat 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Ten slotte een file op de N522, dat is de weg Bijlmeer richting Amstelveen... voor de aansluiting met de A2, 17 minuten vertraging. Tot zo voor de verkeersinformatie. Zeg Ben, heb jij onze jaarcijfers gezien? Ja, die zien er goed uit, hè? Ja, he, wordt het niet eens tijd dat wij een mooie bedrijfsfilm laten maken? Jawel, maar het kost toch heel veel geld? Wel, nee, jongen. Dan moet je Cozers bellen. Die is bij DWK geweest, die hebben een prachtige bedrijfsfilm gemaakt... en het kost bijna niks...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 Ja. Oké, ja, oké. Okay, okay. ja, het waart hier waarschijnlijk harder. Ja, dat denk ik ja. Oh, Hij natuurlijk is heel, ja. heel erg mooi. Ja. Even kijken wat de kleuren. Ja, dat is prachtig. Het is echt prachtig so lift your eyes if you feel you can reach for a star and i'll show you a plan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 Je, je krijgt zoveel 40, 50 euro boete. Oké. Okay. En, en, en soms, soms zie je mensen die vissen. Het is ook 50, 60 euro boete. Ja, yeah, ja. Yeah. Zit er wel vis in? Ja, er zit vis in. We hebben graskar, uh, graskarpers erin. Ja? Yeah. Uh, die zijn bij het kanaal bij het Vogelmeer, zeg maar. Ja? Yeah. Helemaal vlak. En daar... Uh, die houden de oevers uh, schoon. Oké. Okay. En die kunnen zich niet voortplanten. Die komen uit Japan. Echt waar? He? Ja.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 En dan... en dan zie je dat er ook weinig, er zijn ook weinig zie je? Ja. En als er geen aan zijn, is het een mannetjesplant. Oké. Okay. En als die oranje blo bloemen, oranje bestjes staan, uh -huh. dat is een vrouwtjesplant. Okay. Maar zie je dat dit veel meer mannetjes zijn. Ja. Zie je? Ja. Nee, alleen nee, maar ja. Nou bijzonder. Ja. Nooit geweten. Kijk, zo, zo vang je weer zoiets op hè. <laughs> In het programma. En voor de luisteraars is natuurlijk ook leuk om een keer.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 Hé, hey, maar jij, uh, jij bent ook vrijwilliger van het museum? Ja, en voorzitter en secretaresse. Zo. En dit is de <laughs> En daar is de penningmeester. Zo, zo. En, en wat, wat gebeurt er in het museum allemaal? Ja. Jullie hebben nu een sissie. Uh... Nee, nee, nee, nee. Ik zit bij het Jutters. Oh, Jitters Juttersmuseum. Niet bij het grote museum. Oké, okay, oké. Okay. Het Juttersmuseum. En dat zit, uh, zeg maar... Nou, aan de boulevard? Aan de boulevard, met ja. de rotonde, ja. hè? Ja. Waar vroeger de politie zat. Ja. Hé, hey, wat zit er onder die luiken, Joke?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 Die sloten, ja? dat was een paar jaar geleden was dat van een soort bronzachtig iets. Okay. En of koper. En dat hebben ze er allemaal afgejaagd. Ach nee joh. Het hele water in daar. Oh, wat even. We hebben ze in een pool gevonden. Die had twee rugtassen. Vol met... Helemaal vol met die sloot. Dat is, is het. erg. Ja. Op hete duid betrapt. Heel goed. Hé, hey, en alle bomen die hier omgewaaid zijn, laten ze gewoon liggen. Ja, ik wel. Ja, ik vind het niet zo. Ik vind het iets te veel hoor.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 Nee, ik geniet eens zijn plezier, maar ik ben bang dat we het niet aankunnen, laat ik het zo zeggen. Ja, natuurlijk wel. dat we het niet aankunnen. Ja, natuurlijk. Ben je wel eens in, in, in hoe is dat, in Spa? Nee, nee, nee. Ben je wel eens in, in wat nog erger is, is uh, Engeland, in uh, Silverstone? Nee, dat ben ik ook niet geweest. Plusnog, dus daar hebben ze één weg en er is gewoon een tweebaansweg. Daar naartoe. Je wilt het niet weten. is Ja, echt bijzonder. Oh, lekker. Weer een snoepje van Oh, lekker. Ach, Kees komt altijd met heerlijke snoepjes. De luisteraars zijn, er al, zijn het al gewend. Het al gewend? Zelfs dan is helemaal niks. Ja, nou nee, ja. Nee, nee. Even kijken, even kijken. En Voor ons is het helemaal te gek. Dus ik heb geen vlag gekocht nog. <laughs> <laughs> en je hebt ook nog geen poster. Ja, er was wel een item op nieuws hier, van een van de grote baas van de Grand Prix. Ja. Die vertelde dat ze eigenlijk uh, wel zeker 10, 15 jaar het opstand was willen gaan doen. Ja. Ik ben best een uh, hoop circuits geweest in de wereld. Uh, Bagrijn ligt in the middle of nowhere. Ja. En uh, daar hebben ze dan Twee wegen naar het circuit. Eigenlijk hetzelfde als hier is. En wat ze dan doen is... Ik kan ze zelfs bijna niet bijhouden. Dus we gaan uh, de, uh, de, de ochtend... Elke ochtend uh, gaat er één uh, eruit en de andere erin. Begrijp je? Dus dan heb je vier baans erin en vier baans eruit. En dan doen ze s'avonds eruit Tom. Ik vond het briljant. En, dan, en dat loopt dan heel goed door.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 Ja, het is maar vier dagen, drie dagen. Ja, dat is dat is kom op, Joke. Ja. ja, een beetje positief, kom op. Zij is, zij is gewoon echte ja. ja. Die kom je niet zo vaak tegen, hoor. Nee, ik heb nog niets begrepen van je woorden. Ik heb mijn moed nog lang niet bij elkaar geraapt.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 nou, hier staat ook best een groot huisje, vind ik. Van der Vlietkanaal staat erop. Elektrische spanning. Elektrische spanning, verboden toegang. Het is wel helemaal nieuw. Ja, het is helemaal nieuw. Bouwjaar. Dat staat is dus eens op, jongens. Twee. Wat staat er nou? 2016. Ja. Maar wat het is...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 En hier is natuurlijk ook veel in de oorlog gebeurd, hè? Ja, zeker, zeker. En wat. wat, wat uh... De Duitsers hebben het hier natuurlijk fantastisch gehad, die in die bunkers lagen hier. Mm -hmm. Ja, we hebben de keukenbunker ja. natuurlijk. Nou ja, er zijn een stuk of 1, 2, 3 stuk 6, 7 bunkers. Ja. Nou, die moesten daar gewoon wachten, want ze dachten natuurlijk dat de invasie van de zee zou komen. Ja. Dus die hadden, die, hadden, ja, die hebben de tijd van een leven gehad hier. Die hebben helemaal niks gedaan, natuurlijk. Ja, dat ik niet. Nee. Fantastische tijd gehad. En was dat in de zomer?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 Rond mei, 4 mei, dat is meestal vakantie, maar daarvoor of daarna gaan ze dat herdenken. Dan leggen ze daar een krans neer. Vroeger waren het echte kransen, maar in verband met de herten. kan oh, dat niet meer. Oh, die worden allemaal Die worden allemaal opgeveten. Dus ze ja. hebben we een plastic. Oké. soort. tabroos. Oké. Oké. Hé, en dat hele oorlogsgedeelte, uh, die, die, die, die muur.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 Hier vandaan over het pad, ja, dan kom je. Dan kom je die. Kom je ook? Oh. Ik denk dat het dezelfde muur is, want daar lijkt het wel heel erg op. Ja, natuurlijk. Ja, ja, maar dat is, dat, dat is toch onmaakt onderdeel van de Atlantic. Wall, of een nog gegeven, dat ik niet. Maakt een muur van, uit? Ja ja. Ja ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat is onderdeel van dat lof, gewoon langs de hele kust. We het redden we hard, jongens. Ja. We We er zijn heel erg druk, de meisjes en, uh, en van Kees. Van de we zijn ik, de adem. Ik, ga, ik snak ja, naar ja, Ik gewoon naar Ik ook. zie het. En Kees is, Kees is ook niet de jongste meer. Dus, uh, jullie moeten wel Kees een klein beetje in de gaten houden. straks. Ja, we moeten achterlopen. Straks, Jeze, straks valt hij dood neer. Sorry, sorry, sorry. En Wij proberen natuurlijk Joker en in de natuur een beetje in de gaten te houden.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 met een spitse oranje snavel. Oké. Okay. En dat zijn die komen dan uit Rusland en die overwinteren hier. Meen je dat? Ja. Die komen vliegend uit ja. Rusland. Ja. voorstelbaar. Grappig. En het zijn het heel, het is echt een hele mooie. Je ziet het water liggen, ze oranje, echt fantastisch. Ja. Maar die zijn er nog niet. Het is nog. Het is nog, het is nog te warm. Hey, maar Joke, hoe groot is het nou? De hele waterlijn dan? Oh, nee, heel groot. Nee. Het loopt, het loopt tot Noordwijk, uh, Noordwijk hout hè? Ja.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 die nemen wij dan weer mee, natuurlijk. En die nemen wij dan weer mee. Die stop ik in mijn zak en doe ik in de iemand in de, ja. de pullenwacht. Ja. Ja, die kinderen hebben het ook niet zo'n idee van. Nee, dat is opvoeding, hè? Ja, dat is opvoeding. Ja. Hey, hoe lopen we nu eigenlijk? We lopen richting Vliegermonument. Ja. En daar is dan het Bulderbos, noemen wij dat. Ja. En daar werd vorige maand uh, gevochten. Oké, okay, door wie? Door de herten. Oh, dat was toen wij... Dat hebben we gezien toen. Dat hebben wij gezien, ja. ja. Geweldig. Kijk, daar staat er nog een...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 Maar ja. We zijn hier een hoop vos. Hmm, hmm, hmm. Want die zien je ook nog is. wel eens een dorp, hè? Ja, maar die zitten, die zitten meer bij het pad van Noordwijk daar in de buurt. En met het meterhuisje, weet je wel? Met dat kleine, ja, ik noem het altijd een Dudoghuisje, Dat zeskantige huisje. Oh, en ja. daar zitten mensen die bouwen dan hutten. Uh -huh. en die grote kiels met die camouflage pakken. Die, uh, die zijn in een hele grote kamer. Er worden ook vossen gevoederd. Oké. Okay.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 Wat is het hele mooie loofhout? Avontuur. Kees, avontuur, avontuur. <laughs> Tot in het avontuur. <laughs> oh oh, we gaan er bang ja, Kijk een snel naar het kees. We hebben best Kijk, en hier hebben we een hele hoop hertjes. Ja. ja. Of we rennen allemaal weg hier. Ja, dat moet je wel, moet je dat moet je wel. Daarom zei hij dat is een zo. Komen we de, dit pad langs jouw boomkees? Oh. Boom, Heb je eigenlijk eigen Ik nou, ben lang niet geweest. Ja. Zijn we Hoe heet die boom? Weet ik niet. Maar ik denk het altijd. Ik dat... dus de... weet de... niet waar die staat deze. Nee, maar Joker weet alles. Ja. Ja. Dat vind ik wel grappig dat. Uh, Joker ja. weet alles, moet eigenlijk voorlopen, maar loopt achter. Ja. Meestal. Ik loop letterlijk en figuurlijk achter. Kijk, hier gaan uh, we het bos zien. Ze staan hier bij jouw boom. Hoe voel je je nu? Nou, vereerd. Uh, ik vind hem ook wel eigenlijk heel erg mooi. Ja, ik ook. Hij is prachtig. Dit is jouw boom. Het een van de allermooiste bomen van de wereld. Vandaar dat het een keesboom is. ziet <lacht> <lacht> zit echt niet meer. Dan moet je er niet een foto dat van nemen. Ik komen nooit, maar dat, we zijn hier met, met sneeuw geweest. En ja. toen uh, is het allemaal... Uh,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 als ze heel klein zijn, van er, is, er komen mensen aan, uh, kijk uit voorzichtig, weet je wel. Ja, ja. En dat heeft viepen. Ja. Grappig.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 En het gebied, dat er daar heel te oranje komt. Nee, niet dat mensen denken dat we het hier over de Oasebar Bar hebben. Nee, nee, nee, zeker niet. <laughs> dat is alweer een tijdje geleden. Dat is alweer een hele lange tijd geleden. Ja. Dan kon je ook nog door hoor. kon je goed je ik, door ik, ik een hele leuke kroeg. Ja, dat was zeker een leuke kroeg. Ik ben daar... Ik uh, daar heel vaak. Ik ook. Zeer regelmatig geweest. Werd naar links. Werd naar links volg de hertjes het is wel een heel herten... no. hertenfestival. ja ze zijn weer helemaal enthousiast geworden dit gaat dit gaat allemaal daar naartoe gaat allemaal daar naartoe het is van daar naar hier ja maar het is niet andersom. en hier ben ik geweest met een met een rondleiding ja en dit is alleen maar watergejachten. In infiltratiegebied daar mag je helemaal niet komen okay. maar wel met de boswachter toen. dat is fantastisch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 Wandeling door het infiltratiegebied moet je ze absoluut doen. Ja. Zeer de moeite waard. Dat gaan we dan zeker doen, Joker. Goed zo. Ik uh, ben nu al enthousiast. Nou, kijk. I had a dream. We were I the And I was high van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Max meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van.